Iets waar ze in lijsttrekkersdebat niet zo gauw over zullen hebben is de staatsschuld. Die staat op dit moment op 469,7 miljard in het rood. Ja, de staatsschuld stijgt met 30 miljoen per dag. Ja. Respect. Het is mij nog niet gelukt, ja. zoveel schuld. Nee. Nee, nee, nee. Schuld is wel vaak. Ja. Moet we ook niet. Wij ja. versterken jongens, kom op. Ja.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 Nee, goed, We hebben ook nog wat EU-nieuws. Uh, ja, een EU-AIDS. Die moet het allemaal gaan, uh, gaan redden. Hè? Die, die, dat moet het hele zootje bij elkaar gaan houden. Nou, daar gaan ze het zo meteen nog over hebben. We hebben ook nog wat andere EU-berichten. Want uh, ja, de heersers willen ons bespieden. Maar willen de heersers zelf wel bespied worden? Daar gaan we het ook over hebben. Uiteraard nog wat nieuws over de Belastingdienst. En ja, nog veel meer. Maar laten we even beginnen met die oude mompelende man die in de binnenstad van Amsterdam is aangetroffen. Uh, dat is, uh, ja, Bill Clinton is gespot, hè, jongens? Ja, het wordt nog bijgezegd voor de lezer: Bill Clinton, oud-president van de Verenigde Staten, <gacht> was op pad in een Nederlandse hoofdstad. Oh, dat, je, dat je even denkt: oh ja, voor mensen die dat uh, niet door. Ja, het belangrijkste was eigenlijk dat hij, uh, ja, het zijn natuurlijk een aantal slaven die gelijk met hem op een selfie weer gaan. dan ook te horen: de ene of andere Roemeen is dit, dat Bill Clinton heel erg blij was met zijn bezoek aan Roemenië. Dat is natuurlijk ook altijd standaard, met die presidenten die. Uh, die zeggen dat altijd tegen elk land: zeggen bij elk land zeggen ze van uh, ja, dit is het echt het geweldigste land ter wereld. Hè. Ja, dat is een special. Die, uh, ja. mensen die bij ja. elk optreden zeggen van: dit is zo'n goed publiek. Ja, ik ben heel blij goed. dat ik in uh, Amsterdam ja. ben. Heer Huren, waar ja. Ja. De hoofdpunt van het jaar. Ja, ja. ja de laatste keer even, die bij de Noah Jensen op een rijtje gezet: dat Obama die gaat bij al die landen langs en hij zegt ook precies hetzelfde. Ja, in But, Denemarken. Uh, in Nederland. Ja, de, uh, Denemarken is a very lo uh, the most loyal ally and uh, punches above its weight. <laughs> dat zegt hij dan altijd. Ja. En dat is tien achter elkaar of zo bij elk land waar hij komt. Ja, dat uh, is steeds dezelfde zin gebruikt. Ja. <laughs> Maar wat, hij was, was hier in Nederland. Als ik dit lees, wat moed ik hier met, met deze informatie? Helemaal ah, niks. Nee. <laughs> hij was, hij was hier voor een reden. hij was hier niet zomaar. Clinton Foundation, ja, Dezen, ja, namen raaien. Dus die, die zitten natuurlijk die we weer een grote band met dat... Uh, dat uh, wat is het? weer van de Nederlandse loterij? Eh, ja, de Postcode loterij inderdaad. Ja. En geld uh, geldt en... allerlei van die dubieuze clubjes. <laughs> ja. The <laughs> <met> de Soros Foundation is waarschijnlijk een spek. <laughs> of <nodig> van <laughs> ja. ja, ik wil 8 miljoen euro. deel van de code mensen. ja, ah, nog meer trouwens, niet, niet van de loterij, maar gewoon van de, de regering. We hebben er toch vorig jaar ook een miljoen overgemaakt zonder... Uh, ja, en een paar politici te mopperen. <laughs> ja, ook nog. Ja, zonder politici ja. overgemaakt naar de ja, campagne, <laughs> campagne Timorelli. <Team laughs> ja, uh, ja, het schijnt dat al die donaties aan die Clinton Foundation tot een abrupt einde kwamen naar de dus we ja, kon natuurlijk niet achterblijven bij Qatar en Saudi-Arabië. <laughs> ja. Voor het zo'n heel hoogstaande landen. Ja. Ja. Nou, ik heb even opgezocht. Australië, Noorwegen en Saudi-Arabië gaven ieder tussen de 10 en 25 miljoen dollar aan de Clinton Foundation. Daarna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 Kijk, ja, die, die mensen in dat restaurant, Thomas aan de Begijnensteeg, die staan gewoon graag als is op de foto met Bill. Uh. Ja, een goede ja, ja. reclame. De, de, dan is dat vermaakt, dan is dat niet zomaar een gift, maar het is dan, uh, je betaalt dan voor een dienst. Zeg. Ja, ja, ja. Uh, waarom, waarom ze dat zo doen, weet ik ook niet, maar uh, ga het gaat eigenlijk even naar hem ja. toe moeten, weet je wel. Ja, dat, ja, dat wel. is een speech van de partel. Ja, net zoals ze kosten voor de speech. Ja, dat is meer betalen voor verlenen of nog te verlenen diensten vaak, die speeches. Ja. Ja. Ja, de speech fee is ook enorm laag gegaan Ik zag zo'n cartoon zo Bill en Hillary staan met zo'n spandoek Nu, speech is een halve prijs <laughs> nee, <meer laughs> niemand Nee, toch heb ik zo, Als, we, als we politieke macht hebben Of dan niet meer wel wat, Maar dan zijn uh, ineens de mensen niet meer geïnteresseerd in die speeches. speech gek is ja. ja, ja. niet meer in die liefdadigheid die ze doen dat, uh, kan ze ook ja, ook, maar, Het is ook een minder liefdadig geworden ja, Ik zou denken dat ze daar eens meer tijd voor hebben En dat ze daar meer mee bezig gaan Maar, maar nee, het is het tegendeel zwaar en het hedgefund van de schoonzoon van de Clinton... Dat is ook opeens al gesloten weer... Oh, die, oh, ja. die, die man van Chelsea die had een hedge fund en dat ook dicht. Ja, het zal allemaal wel is allemaal puur toeval zijn. Uiteraard. Een uh, ja. hedge fund dat had enkele enorme verliezen gemaakt op de Griekse portefeuille, geloof ik. Misschien krijgen ze het gegarandeerd terug. Ja, Jan Kees jaar. Is natuurlijk een Jan Keesiaar luisteren? als je het toch gegarandeerd terugkrijgt, dan, dan is het de hele ja. rente. Maar ik heb uh, zo'n website gezien. En dan kon je ook een geld in leggen en dan kreeg je het ook een gegaan terug, maar ja. Maar goed, dan gaan we even naar de Nederlandse Automobilier, die is... Uh... Die is in de prijzen geval. kampioen is die. Ja, ja kampioen, uh, belastingen, ja. ja. ja, we zijn kampioen ergens in, hè, op <laughs> ja, uh... zijn. jullie ook zo trots? <laughs> de grootste, de grootste, de grootste melkkoe van... Ja, van Europa. Gemiddeld in Europa is men 20%, is het 20 kwijt uh, uh, van de autokosten aan de fiscus. En in Nederland is dat 28. Tada. Ja, en het zijn waarschijnlijk... De poetsen, dat, zijn nog, dat zijn denk ik nog niet eens alle belastingen. Dat denk ik ook. zie hm. nee, je alleen ook kijken naar de benzine. Dan praat je gewoon over BPM en weerbelastingen zomaar. Inderdaad, benzine zit er denk ik niet bij. En de boetes zijn ook veel hoger dan het buitenland. Hè. Ja. ja, en uh, er en is het natuurlijk nog BTW en uh, verplichte verzekering. Ja. Wat ook en, ook op de belasting is. En in de file staan voor... Uh, de overheidswegen, dat is eigenlijk een soort belasting van je tijd. Ja, ja belasting, natuurlijk. Ja, ja de, de, als je kijkt naar hoeveel de automobilist kwijt is om de auto te rijden, uh, hoeveel daar naar de schatkist gaat, om het even zo te zeggen, en hoeveel er wordt uitgegeven aan wegen en auto's en dergelijke, is ook compleet uitverhouding, volgens mij. Ik dacht ik... dat het iets van 1 op 4 was op paar geleden. Ja, volgens mij ook. Ja, was 1 op 8 gehoord, ja, dat een achtste van de kosten echt naar de wegen gaat. Ja, ja maar ja, ook over... nog een achtste aan verkeersrempels, dat soort dingen. Dus dat wordt dan meegeteld. Dat helpt heel veel maar. Okay. Ja, we hebben in een uh, oude uitzending van Friday Radio. Alweer. In de winkel Die had me uitgerekend. Maar het ging over een tijdje terug alweer hoor. Waar het geld naartoe ging en die kwam uiteindelijk. Uh, achter uh, slechts een kwart wordt daadwerkelijk voor de wegen gebruikt. Een kwart. Ja. Dus 22, 22 miljard euro staat hier. Totaal. Maar voor mij de helft daarvan is weer aan verkeersbelemmerende maatregelen. Zoals die drempels en. Uh, ja, ja. ja want die uh, luchtbaan hebben Ja. <laughs> Ja. Ja. ja, er staat ook wat er, en wat er ook nog mee speelt. Hebben, dat staat bij mijn, mijn werk. Staat, zit de BOVAG, uh, zit er zit in BOVAG hoofdkantoor, vlakbij. En die hebben dan een aantal koeien in de, hun tuin staan van het kantoor. En ik vroeg me eens af: wat doen die koeien daar nou? Maar dat was dan om te protesteren tegen dat de automobilist melkkoe is. En daarom hebben ze koeien in de tuin gezet. Maar zij zijn natuurlijk net zo goed een lobbyorganisatie van die garagehouders. Die zeggen van, ja, na drie jaar moet je ons jaar te bedraven halen. Ja, en plaats plaatst ook weer een poosje in elkaar. En dan is het wat met de auto. Ja, knipperlicht is niet oranje genoeg. Dus het is te wit. Dus moesten moest een lampje vervangen worden. Omdat de oranje kleurstof was dan te verbleek. Zodat die wit knipperde in plaats van oranje. ja, dat was niet goed gekeurd. dit is een verkapte manier om nationalisme op te gaan. Oh, je was Ja, knipperlicht. weet je wel. een soort gezin? moet je zo'n soort Hitler ja, die graanhouder die keek ook ja. heel erg onschuldig bij. Het kwam echt zo uit van, ja, ja, ja, ja, het ja, ja, ja. is vervelend. Maar ik vertelde ook al van iemand die dan, uh, uh, die wat oneens met dat zijn achtergordel, een uh, klein krasje eeuw of zo, een scheurtje zat er in de houder. En die ja, moet worden. Maar hij zegt, ja, ik heb nooit, er zit nooit iemand bij achter. Dus, uh, ja. En die ging er. Hij zei, hij zei nou ik gaat het uh, laten voorkomen. En dan ging die, de, uh, de keurmeester die kwam toen toen uh, langskomen om uh, recht te spreken. <laughs> En zegt de garage Ja, wat denk je dat de keurspreker de keurmeester doet? Ja, die, die, die zegt natuurlijk dat het vervangen moet worden. <laughs> Inderdaad. Ja, die, ja. Het heeft ook helemaal geen zin, geen zin om een overheidspersoon bij zo'n overheidsdisputaal. te halen. Die zegt natuurlijk altijd, wij van NC1, Ja, dat <laughs> Er is niets mis met onze regels. <laughs> Ik vind het altijd wel zo'n raar systeem bij die anpk je Dat je dus uh, een organisatie hebt die gaat eerst beoordelen of er iets moet gebeuren. Of de, en vervolgens als er iets moet gebeuren, verdienen zij aan.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 Ja, hij is heel erg verbolgen, Wiebes. Ja. Oh, ja, jongen. Wordt allemaal nieuw getikt. Dat vind ik heel erg. Wat? Daar houden ze niet <laughs> van. Ze maken het werk uh, nogal uh, moeilijk, hè? de overheid moeten... Zelf ook al van niks. Uh... Ja, ja. Er staat hier ook... Uh, het is onaanvaardbaar voor de organisatie... die zijn voor zijn verbeteringen vooral afhankelijk is... van de eigen yeah. medewerkers. Dus er wordt niet allemaal... mensen die al bellen... met tips van... weet je wat je ook kan doen om nog meer belasting binnen te halen? Ze zijn er vooral van mijn eigen medewerkers. Ja, ja. Niet van de kliklijn. Het vinden waarschijnlijk allemaal prima dat er dat de onderdaan wordt verraden. Maar ja ze dus de organisatie in een kwaad daglicht gaat stellen, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is wel veel beter. Die ze de werknemers die hun zorgen in Zemblad op informatie desnoods anoniem te delen met een nog opgerichte onafhankelijk meldpunt binnen de belasting niet. <laughs> dat is, dat is zo, Slash def slash nul. Dat is iets als die klokkenluiders, die uh, snoden en zo, die wordt altijd tegengezegd, nee, hij moet officiële kanalen behandelen. Dan kijk je wat er gebeurt dus met die mensen die de officiële kanalen behandeld hebben, die zijn allemaal verdwenen. En, uh, hun verhaal zal, wel, uh, hun verhaal zal wel verdwenen en zelf uh, is hun carrière niet uh, Geweldige dus gang gegaan. Snowden heeft dat overigens ook geprobeerd, maar daar heeft niks mee gedaan. En toen ja. is hij alsnog maar, uh, is hij als klokkenluider erbij getreden. Mm. En uh, Wiebe Wiebe's noemt de aantijgingen wel ernstig, maar hij zegt: op, hoewel op dit moment niet vaststaat dat de regels overtreden zouden zijn, moeten signalen uiterst serieus genomen worden. Dat is ook altijd die regels. Hè? Dat is alles. Ja. Zijn er ja. regels ja. ook? En een van de conclusies leidt dat de afstand tussen de werkvloer en de management te groot is. Hm. En, en wie onderschrijft dit ook? De <laughs> werkvloer, daar, daar, dat is zeg maar het gedeelte van de belasting waar ze werken. Ik vind dat de en belasting belastingdienst te klein is. Dat is eigenlijk meer die afstand van je vuist hebben. <laughs> ja. ja. Nou, ik heb uh, vandaag ook nog een artikel gelezen. dat, uh, dat veel van uh, problemen uh, van die vertrekkelingen. Zo. Dat zou ook te maken hebben met dat, uh, was het ook alweer, dat uh, tegenwoordig uh, worden bij de grote bedrijven nauwelijks meer gecontroleerd.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 Ja, dan vliegen de, de dreigementen om de oren en als je zo'n cursus dan opent, dan vliegen de dreigementen ook gelijk al op de oren want uh, <totstitie> uh, dan, dan moet je, dan krijg je een soort cur anti-corruptie cursus of zo of anti-insider trading cursus uh, mm. en yeah, het is allemaal cover your ass dat het uh, met ja, een examen... zeggen van nee, nee, we hebben daar een cursus voor gegeven ja. <laughs> we <totstitie> snapten je niet hoe het kon dat de, de heer Beukelman precies voor <totstitie> de bakel al zijn aandelen verkocht <totstitie> we hebben hem een cursus gegeven ja, we, we hebben een cursus gegeven daar ja. ja. ja. ja, hebben we uitzendig hoe hij dingen kon doen waar hij heel rijk van zou worden en erbij gezegd dat hij die het niet moest doen. Nou, vroeger had ik wel eens het idee dat die cursus, ik heb ooit een keer zo'n cursus gehad en er werd ook gezegd: van uh, ja, als je nou, uh, ja, je had uh, iemand, uh, een klant vanuit uh, in, in Indonesië en die wilde dan langskomen bij de, bij de fabriek in Californië. Dat was nog in de tijd dat er nog fabriek is in Californië en niet in Indonesië. Zeg maar. En uh, toen, uh, toen werd er gezegd: ja, mag je die man dan een reis aanbieden uh, om daar te komen kijken? Mag, mag je die reis betalen? Nou, dat, dat mocht dan wel. ...mag ook een tussenlanding in Las Vegas. Ja, dat, uh, ja, dat mocht dan wel, ook wel... ...maar allemaal uit de rust. En, en je mocht ook niet de ticket voor zijn vrouw betalen. Toen kreeg ik ook zo de indruk van... ...is dit nou een cursus omkoping... ...of is dit nou een uh, cursus om uh, niet om te kopen? Ja, wordt ze precies uitgedragen... ...wat er niet mag. En dan ja. was ze uh, zij, zij de links noemen... ...wat er nog wel mag. Zeg maar. ja. Ja. In Las Vegas, zonder vrouw... ...waar de hoekers er lood zijn. <lacht> ja, maar, maar alleen om uit te Ik weet wel, de uh, tussenlanding in Las Vegas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 Weet je wel, er is totaal geen reden om dat te zeggen. Wat ook wel mooi is, is dat hij, hij zegt eigenlijk, in de media zegt hij, werknemers moeten niet via de media communiceren. In de kant. Ja, ja. Dus, kant. Uh, ja, ja. ja dan, ik wil via uh, deze weg even mijn personeel toespreken, dus niet via de media hun uh, bezorgdheden moeten uit. Want ik ben er uiterst bezorgd over. Als je een scherpe lezer en een goede luisteraar, dan, uh, ja, dan kun je al veel meer horen, zeggen. Ja. Maar dan gaan we even naar de gaten bij. Waar is het wie van jullie bezoekt nog? Ja, ik kom nooit. <laughs> ik, kom, ik kom ken alles. Het bezoeken het ervan. Ja. Het downloaden van. Dat willen ze blokkeren. Ja, al, alweer. Hè, alweer. Ja, kijk wel eens of mijn producties daar ook staan. Dat valt er weer tegen. Je moet je er zelf op zetten. Ik vind het vooral uh, opvallend. Omdat, kijk, waar het om gaat is dat uh, op die site zelf staan dus uh, geen... Bestanden die ik uh, kan downloaden. Ja, ja, het zijn alleen de torenbestanden, maar de bestanden zelf, dus een film of een serie of muziek, of uh, wat je downloadt, dat uh, wordt niet gehost op de PRP zelf, maar op andere sites. Dus eigenlijk wordt er alleen naar gelinkt. Dus als uh, zij, zeg maar, uh, veroordeeld worden, dan zou het eigenlijk impliceren dat uh, Google, uh, Facebook en dergelijke dat die ook uh, uh, strafbaar bezig zijn op het moment dat daar links uh, staan naar illegaal, of, hè? dus voor uh, copyrighted materiaal. Links naar legaal materiaal. Nee, nee ja, naar legaal Wat Wordt niet legaal Ja. Nou.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 Google toch eigenlijk niet zo strafbaar waar als de het bij bij in is. Maar dat was met Napster ook al zo, toch? Die boden er ook niet zelf uh, media aan. Dat was ook allemaal peer-to-peer. -peer. En uh, zij waren alleen maar faciliterend. Maar ja, er rechter... was een centrale server, daarom was het juist zo makkelijk. Uh... Ja, maar er stond niet muziek op. Volgens mij wel, hoor. Dat stond het juist zo makkelijk. Uh... Nee, ze hebben. Was. Volgens mij hadden de centrale server alle torens op stonden. Of al, niet, niet torens in, de, in die tijd, maar stond waar, je, waar je muziek kon vinden. Maar je muziek stond nog steeds bij mensen thuis, want het had ontzettend veel data. Nee, dat, dat is pas na Napster gekomen, dat Napster juist zo makkelijk uh, zeg maar, platleggen was. Omdat dat dus een centraal punt was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 Ja. En dat uh, wordt ook steeds moeilijker om op plat te leggen. En als het plat gelegd wordt, dan is het alsnog weer makkelijk uh, ergens anders te vinden. Die hele site die staan, al, die staan al verschillende kopieën van online. En uh, dat is eigenlijk helemaal niet te blokkeren natuurlijk. Ja, toen fucktimkik.com, dat was de baas van brein. En uh, geen stel had toen uh, de website timkuik.com. <lacht> en die, die linkte daar gewoon <lacht> naar. De, uh, er waren duizenden van dat soort uh, websites. Ik bedoel, volgens mij is toen, toen de vorige keer met die gerechtelijke uitspraak dat uh, Pirate Bay gesloten moest worden. ...was de Pirate daardoor nog nooit zo goed bereikbaar als <laughs> toen, weet je wel. Dat was alleen via een andere webapparatie. Ja, dat ja. zij bij de Zweedse piratenpartij worden gehost ...en dat ze daarom een bijzondere bescherming hebben, omdat dat een partij is. Oh ja, ja. oké. Okay. heb ik een ja, keer in een documentaire ja. gezien ja. Ik heb ja, ik dacht het al. Dus opgezocht, ook... dat is trouwens waar dat ze niet zelf die bestanden als dat had gelijk hebben. Ja. Ik denk dat de jongere generatie niet eens weet wat nepster is, jongens. En ja, Sowieso, zo'n uh, cd, dat is al een curieus voorwerp. Uh. Ja. ja.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 maar wat ook wel een beetje een probleem is, heb ik begrepen dat het nou ook met Napster en. Of met um, Facebook en Twitter en zo is. Die stelden zich eerst juridische in de VS in ieder geval weer op als. als een soort telefoonbedrijf. Waarbij ze zeiden van: nou, kijk, wij, wij faciliteren een verbinding tussen mensen. maar we zijn niet verantwoordelijk waar ze over praten. Je houdt het telefoonbedrijf houd je ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken. Oh. En dan, dan zijn ze inderdaad heel makkelijk overal van vrij te praten. Maar. Uh, recentelijk zijn ze omgegaan en nou presenteren ze zichzelf als mediabedrijf. En dat is denk ik heel fout, want als, als je Facebook en Twitter als mediabedrijf ziet... Dan, vast, dan krijgen ze een hele regulering van media over zich heen zetten. Mm. Uh, maar het is toch bijvoorbeeld zo dat als jij iets op Facebook een bedreiging plaatst... dat Facebook daar ook uh, weer problemen mee kan krijgen. Dus dat is dat een van de mensen, dat zijn het tweede, omdat het op hun uh, site staat als het ware. Ja, nee, dat is zo, sowieso al die fora ook. Op, ja. Als jij op een fora een, um, ja, een reactiesite hebt, zeg maar en daar, daar gaat iemand SS-berichten op zitten plaatsen... dan moet je die binnen no-time weggehaald hebben... want anders kan je als, als sitebeheerder, als vormbeheerder kan je gearresteerd worden. Dus daarom denk ik ook dat dat een reden is... dat veel van die comment sections uh, gesloten worden. Wat natuurlijk wel heel jammer is, want dat er, ja, uh, het gaf ook al een goed idee... van uh, hoe het wachten erbij hinkt. Zeg maar. maar wat het natuurlijk wel kan is dat je zo'n website laat hosten... in, uh, uh, in een of andere vage land... en dat je dan zeg maar... Um... Ja, dus vanuit hier gewoon daar reageert. En dan dat het dan niet te wordt. Dan gaan ze die website dus stellen. En die, die wordt gehost ergens anders. Uh, of op naam van iemand die in het buitenland woont. je juist op die manier kun je toch je uh, zeg maar spuren. Maar ik weet ja, niet ja, hoe het dan signaal wordt. Ja, die vent van Parabee. Die, die is ook opgepakt in Cambodja of zo. In Thailand toch? Uh, ja, die, uh, die, die ja, als de Amerikaanse overheid eenmaal me al. Uh, ach ja, dan ben je natuurlijk de Jacques. Net als die vent van uh, Kim.com. Ja, die, die, maar die is nog steeds uit de handen gebleven van de. Ja, maar die, die is commissie... ook al een paar keer opgepakt, toch? Ja, maar, maar hij zit niet in de gevangenis. Nee. Hij zit nog steeds in Nieuw-Zeeland. Volgens mij leveren die hij niet uit. Ja. Nee, ik ben benieuwd, we gaan het, we gaan het volgen. Maar die is ook een politieke partij begonnen, toch? Zo, ja. Die, die ook een politieke partij begonnen is of zo. Ja, zo'n zo soort manier om, om wat meer onschendbaarheid te krijgen. Oh Ja. Huh. <laughs>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 In, in Nederland is dat nog niet, maar dat gevaar is uh, om de hoek. Hè? Ja, precies. En die, die Duitse advocaten die kijken nu echt oh. naar Nederland. Van, hey, daar Zoveel. willen wij ook nog even uh, flink ja. bezig uh, huishouden. Ja. Maar ja, het, het, het, het punt, uh, het allemaal zo lang uitgespeeld dat ...dat downloaden nog altijd een beetje tussen aanhalingstekens legaal was... ...is omdat een van de grootste downloaders is de Nederlandse overheid. Dat, dat, dat is ooit onderzocht en bleek dat heel veel IP-adressen van... Uh, Praat overheid, is gewoon de ICT-afdeling daar, weet je wel. Die de hele dag porno kijken, <laughs> voor de games en dat soort dingen. Ja, dus, <laughs> ik weet nog dat er op, op een bedrijf uh, uh, van de semi-overheid waar ik ooit werkte... ...er, uh, was, er was een softwareclub. Dat <laughs> was gewoon uh, die <laughs> een uh, lijst rond met uh, bestelformulieren. zeg maar. Van wat je wilde hebben, het is <laughs> allemaal mogelijk. Ja, goed. Nou ja... <laughs> hoe dit allemaal gaat lopen, eh, Want wat, wat, Hoe zit het nou op elkaar? De brein zit erachter? Oorspronkelijk ja, was het kijken, uh, was het dus een brein die daarmee begon. Maar dit loopt al sinds 2010. En, uh, ja, het is een soort, ik heb het idee dat het ook een soort precieze strijd uh, is geworden. Dit Europese Hof wordt genoemd. Ja, ja, de zaak ligt nu bij de Hoge Raad, uh, die een deel van de zaken in 2015 doorwezen naar het Europees Hof. En uh, ja, als die eenmaal een uitspraak doen, dan, uh, ja, dan, dan moet dat in Nederland eigenlijk wel doorgevoerd worden. Dus, uh, Um, ja, het, het, ik de, de, de toon van het artikel is in ieder geval dat ze verwachten dat er een voordeling komt. Of, uh, en dat, het dan, dat er dan een blokkade uitgevoerd moet gaan worden. Omdat als het, als het Europees Hof dat beslist, dan kunnen ze eigenlijk niet anders dan dat uh, blokkeren. Het anders komt uh, het Europese leger lang natuurlijk. Maar dan is het nog gewoon. Je kan nog gewoon op de pilot bij komen via 1 miljoen auto. Uh, uiteraard ja, elog, nee, dat de, uh, de hebben gezien. Uh, uh, maar uiteraard. Gewoon een ja. Ja, het is wel. Zo, het is wel zo, dat dan is het precedent ge, uh, gezet dat een site offline kan worden gehaald door de overheid. Die kan dat ja, opleggen daar gaat meenemen, aan die ISPs en een eerste zijn. stap willen zetten om het ja. aan te gaan pakken. Ja, en dat betekent dat alle sites uh, uiteindelijk voor vrij kunnen worden verklaard. Net zoals uh, als de Duitse overheid nou tegen Facebook zegt uh, 500.000 euro bij elk netnieuwsartikel. Hm. Dus is uh, ja en anders ga je offline. Ja, ja, en dan ging ze het zelfs zover, hè, dus delen van YouTube-filmpjes, dat uh, verbieden. Nou, ja, YouTube heeft toch zo'n regeling getroffen met die, uh, dat met die, die rechthebbenden. Dat er een reclame op komen, dan mag het wel. En dan gaan die reclameinkomsten naar uh, de oudersrechten. Ja, YouTube zal inderdaad een regeltje van ja. een regeling getroffen hebben. Ja, maar het vervelende is dus hè, dat zo'n zo uh, stervende industrie, zeg maar, hè, naar uh, wettige middelen gegrijpt uh, om, uh, ja, om nog een beetje voor te kunnen bestaan. Dus een soort taxibranche. Zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. Dat is een goede vergelijking. Ja, was Dat komt tijd ook zo. Dan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 1 dus, ja. uh, uh, op de 9 leraren uit het voortgezet onderwijs gaat naar eigen zeggen gevoelige thema's uit de weg. Dus de segregatie op school okay. is toegenomen. En het heeft natuurlijk een beetje, dit uh, blijkt een onderzoek uh, van het onderwijsbureau Duo. En het gaat om onderwerpen zoals <laughs> de discussie rond zwarte Piet. <laughs> oh. de politieke situatie in Turkije, islam en seksuele voorlichting en homoseksualiteit. Dus het is allemaal moslimsfilm natuurlijk.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 Je shit van seksuele dat De jongeren <tie> het er meer erover dan de ouderen. Ja, ja, precies. Nou ja, ik denk dat het vooral om het seksuele toestand van homoseksualiteit gaat. Wat dan niet, niet geactueerd wordt door de. Ja, want, kijk, wat er ook bij zit, is Zwarte Piet en de politieke situatie in Turkije. De islam enzovoort. Dus dat zijn allemaal dezelfde soort onderwerpen. Ja. En, en ik heb dat al gehoord ook van onze libertarische leraar. Die in Rotterdam, die zei ook van ja, islam op zich veel te liefst problemen probleem, maar Turkse nationalisme, daar wordt hij wel helemaal knetterhek van, ja. ja. Ja, maar staat, maar staat Turkije dan wel op het uh, programma dan? Nee, maar ik denk dat tot... Dat soort mensen, ja, die kunnen we in de Turkse vlag inzetten of zo. Of, uh, ja, dan, die die lokken, dat, <laughs> lokken dat soort dingen ook wel uit. Uh. Oké. Okay. Ik, ik ben laatst nog in Turkije geweest en dat is inderdaad vreselijk, dat vlaggetoon, hoor. Dat, ge, dat ge, overal, ik kom bij supermarkt enorme vlag van boven tot beneden. Je kan ouders de deur in. Ja. Als mensen die helemaal achter een vlag hun hele huis ervoor zitten, dat soort, ge, soort vlag, zetten, dat ze eigenlijk gewoon in het donker zitten. Maar als, als mensen de Turkse vlag tonen, is de integratie meteen gemislukt. Nou ah ja, dat daar wordt dan een snap. bepaalde discussie bij. Ja, ja dat is ook uh, gerelateerd aan die uh, dubbele loyaliteiten, de dubbele paspoorten waar er altijd over gesproken wordt. Maar vooral indoctrinatie is dan mislukt. Ja, ja, ja. de van een andere overheid over. uh, ja, ja. dan dit indoctrineert. Ja, dat. Ja, ja. Ja. Ze, ze zijn er waarschijnlijk verbolgen over dat de Turkse overheid van zo'n grote afstand tot breder kan indoctrineren dan in Nederland. Ja, ze hebben de verkeerde vlag, daar gaat het eigenlijk om. Ja, ja nee, het is een raar bericht. Uh, dat. Uh, ja. dat uh, uh, kijk, want uh, ja, mensen van een andere cultuur. Uh, ja, weet je, dat is, er zijn geen cijfers bekend of zo. Er wordt alleen maar wat al gezegd. Het uh, ja, uh, is gewoon ja, de mening van leraren. De mening van leraren en een beeld. Maar ik denk, hier stelt voor een leraar durft niet te vertellen dat hij homo is. homo is. Ik kan me wel voorstellen als je dus een school zit in de binnenstad. Je bent homo, je weet hoe er over gedacht wordt, dat je, daar, dat je niet helemaal op je gemak voelt. Ja, maar waarom zou je als leraar je seksuali, uh, seksuele handel en wandel vertellen dan? Dat is niet dat nee, je seks gaat hebben met je je gaat je gewoon niet, Als ik een leraar was, ga ik er ook niet vertellen ja, wat ik heet. Dat is toch irrelevant. Nee, ja. Oké, okay, maar het kan toch wel dat je met die leerling, leerling aan het praten bent en dat die leerling vraag van ben je geruild, heb je een vriend? Ja, en dan je gaan liever. En dan uh, kan het toch wel een beetje awkward worden. Ja, ik zou dat soort ja. dingen niet gaan bespreken, maar ja. ja. Zeg, gewoon, dat gaat je niks aan. Ja. Ja. Ja. Nou ja, Leven, uh... ja zo, wil je een date met ja. mij ofzo. Dat zou uh... <laughs> niet zeggen ja. Dat is net wie als naar een naar Mexico gaan en ja. zeggen uh, ik ben een ander de conferentie ja. jaar, uh, aan het bezoeken. <laughs> nou ja, dan is de grap dus, hè, dat bijvoorbeeld in uh, de jaren negentig... Was het onderwerp homofilie, ja, dat was op middelbare scholen ook nog een beetje. Oeh. oeh. En bijvoorbeeld iemand als Ella Jenneres... van de TV. Uh, ja, die, die was dan een, uh, dit jaar nog uh, onderscheiden door. Omdat uh, ze op de jaren 90 heel, heel emotioneel een coming out had. Wat dan. Uh,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 nee is dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, qua tijd zit er niet zoveel er tussen misschien maar... nee en ja, in, in, in uh, jaren jaren zeventig uh, stond uh, als homofilie uh, gewoon nog in de politiewet uh, was dat verboden dus, hmm. dat volgens mij in de meeste landen nog steeds of in ieder geval een, heel, een heleboel ja het, en ook in Amerika, een aantal Amerikaanse Staten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 Het is wel een hetero, hetero shame optocht, misschien. Ja. Yeah. Gay pride en yeah. een straight shame. Maar ik vind wel dat wel, nou, de integratie niet mislukt. Dat vind ik ook wel een hele snelle conclusie. Want dat soort processen ja, wow. die, deur, die duren gewoon ja, heel lang. Eh, of tenminste, heel lang. Het is, het is op kosmische schaal nog steeds uh, heel snel. Maar het is inderdaad als je gewoon 30 jaar terug gaat. Ik bedoel, uh, die Turing die was uh, de, in Engeland. Ja, die had dat uh, ook nog uh, moest ge chemisch gecastreerd worden of. Uh, in de gevangenis of zoiets. zoiets uh, dat was het geloof ik. En dat het, pas onlangs Ze heeft de koningin daar haar verontschuldiging voor aangeboden. Want hij is heel heeft die leeg heel aan. Ja. Ja. ja, die man is inmiddels 80 ja, jaar dood. Maar, bedoel... Hij had geen naam nou toch? Nee. Dat weet ik niet. Maar bedoel, er zitten... Dat...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 Maar dat is dus ja, een van de problemen die hier besproken worden, is dat je het dus niet over kunt hebben. Nee, maar daar komt ook de manier waarop je het over hebt. Namelijk van, uh, van, ik ben de docent. Maar wat je dan doet, hè, is. Uh, dan, zit je dus met, uh, dan zit je dus wel met de normen van thuis uh, te bemoeien. Maar dat, uh, ja. maar, uh, ja, dat overlapt zowel autochton als oogtoon. Ook zijn dat die gewoon niet voeltaan van, ja, als ik het erover ga hebben, is het eigenlijk indoctrinatie. Kinderen hebben dat donders goed door. Ja, waarom zou ik die kinderen lastig vallen met. Ze zijn hier alleen maar om een bepaalde baskennis uh, te krijgen. Wat de fuck heeft uh, de staatsindoctrinaat. Nou, ja, ik denk aan mensen maken, die nu het weet. onderwijs zakken, die hebben daarvoor gekozen ja. op het moment. Dat het is al heel lang zo dat de overheid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 Ja dus, ja, dus het kan zijn dat maatschappijleer, maatschappij want ik denk niet dat er uh, met natu natuurkunde heel veel problemen naar voren komen. Of met Frans of met Duits. We jij dat vooral wiskundeleraar het onderwerp integreren, vermijden. Ja. Ja, is het heel bespeld? Ja, volgens mij is inderdaad uh, maatschappijleer, ik heb het ook ja, op de tv gehoord.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 wat is het Achter, achterlijke waarden? Ja. Het is gewoon uitwisseling. Ja, en niet elkaar vlug of vlug. Nee. Dat is mee beginnen. Ja, al die leerlingen zitten natuurlijk al onder de dreiging van geweld. Ik bedoel, die hebben niet de keuze gekregen van ga ik. Daar nee. zijn in ieder geval niet Ja, op daar zit het in. eigenlijk gelijk om is Ja, ja, ja. Dus ja. <coughs> hoe ga je het over integreren hebben als je gewoon kinderarbeider forceert daar? En dan, ja, een lekkere ja. basis.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 Nee, de vrijheid van dissociatie is er niet. Dus ze gaan zich afzetten tegen mensen waar ze mee gedwongen worden te associëren. Nou. Ik denk dat de pesten daar ook uh, veel erger door wordt, uh, of niet ja, door wordt ja. veroorzaakt voor deel. Mensen daar onheilig aan zijn. Ja, want er wordt geleerd, geweld is oké om je zin te krijgen. het kind wordt bijna dagelijks gepest met dwangarbeid, huiswerk en dergelijke. Ja, en ze krijgen natuurlijk ook een beginnen gelijk al, volgens mij kijk ik op de laag school al te horen, van de scheiding der machten. Er zijn drie machten die elkaar perfect in de lach houden. Maar nooit op dat ook niet op winterbelust zijn, zoals smerige ondernemers. Ja, dat is wel de je krijgt gelijk onze voren. En je zit onder het portret van de koning, meestal ook. Dat hangt ook in elke school, klas. Nou, ik nou, kan ja. niet herinneren dat bij ons zingen hoor. Laat, bij ons ja, wel, ja. Ja, inderdaad. Hè, te leren dat je allemaal een, een democratie bent. Wel je, dat wil dat niet eens zijn. Ja, maar nou, hè, probeer maar eens te vragen. Of, uit de democratie, wij zijn ja. een parlementaire monarchie. Ja, probeer maar eens te vragen: van als we zo'n democratie zijn dan, hè, waarom, hè, waarom houdt de koning het dan niet gewoon bij het knippen van lintjes? Voorbeeld. Ja, geen enkele wet heeft rechtskracht, air quotes, zonder ondertekening door de koning. Ja, dat dus, betreft uh, hebben we dan. Ja, dus. Um, <laughs> nou, we hebben er maar 2000 Wat dat betreft, wat dat betreft hè, kan school kan bijvoorbeeld ook een uh, cultuurschok uh, leveren. Uh, als je gewoon kijkt naar professoren, dat zijn gewoon mensen die uh, zo'n beetje vanaf hun kindertijd uh, in zo'n school uh, blijven hangen. Ja, dat zijn ook mensen die van de wereld afraken op een gegeven moment. Zo van bliep bliep bliep bliep staat niet meer op de kaart. Dat, uh, ja. ja, dus dat ik. Ik kreeg op school. in nog wel. Kreeg ik het verschil uitgelegd. Door de aardigskunde De heer Pleizier. <laughs> tussen cool een en een <laughs> Dat was dan. <laughs> daar moest je dan wat van, uh, van leren. Dat was, hey, dat was toen wel. Uh, ja, toen was de sovjet jullie eigenlijk al. Uh, liep op zijn laatste benen. Maar dan moest je dat nog steeds, steeds ja. leren. Mij is beloofd. Dat al die algemene kennis. Wat in mijn, uh, in mijn hoofd is geramd Dat uh, zeg maar. Je daar een goede baan mee zou krijgen. <laughs> ja, we nou we, uh, nee, dat is <laughs> één.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 Maar uh, we hadden nog een hieraan gerelateerd artikel over het uh, Urskap-onderwijs. Ja, dat was de, de, de onderzoek van de Dio. en een week later kwam uh, die van het onderwijs. Ik kwam ook nog met het een en ander buiten, wat eigenlijk hieraan gerelateerd is. Ja, ja dus, volgens de inspectie van het onderwijs gaat het al lange tijd niet goed met de pogingen om scholieren buiten te spreken over typisch Nederlandse waarden en normen. Ja. Ja, dus, ja, dus, die, die, die, die ja, dat zijn typisch Nederlandse waarden Ja, dat is een probleem en Waag. Maar gelukkig uh, is het volgens Dekker uh, belangrijk om daar glashelder over te zijn. Alleen laat hij dan naam dat ze er zijn, wat die, uh, die Nederlandse kernwaarden zijn. Maar kennelijk 2000 wetten zijn dat. Uh, hij zegt ook vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid yeah. nemen zo'n centrale plaats in in onze samenleving. En als je niet naar school komt. Het <laughs> <laughs> ja, zijn gevaarlijk dat Nederlanders met elkaar verbinden. Maar het was dezelfde man die een paar jaar geleden nog geprobeerd heeft om de laatste beetjes thuisonderwijs die er in Nederland zijn helemaal kapot te maken. Ik vraag me of dat ook was in het kader van uh, vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Dat is vooral de vrijheid denk ik uh, die zo'n centrale plaats inneemt in onze samenleving. Ja. Ja, maar als dit de kernwaarden zijn van, van, de, van Nederland, dan doen het Nederlands dat toch automatisch. Want dat zijn toch normen ja, iets. Dat, dat, dat er niet is, niet. Nee. Huh? Ik, ik probeer ook wel eens Nederlandse normen en waarden uit te leggen. Uh...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 En het andere. De ja, en... shop. wel verkopen door de woorden, maar niet <laughs> inkopen door de achterdeur. Ja. Doodstraf, maar wel bobbel voor de een. Ja. Ja, ja, ja. ja een voorbeeld. Daarom en... zegt deze leraar ook: het is een complex thema. Voor woorden, ja. om daar hun invulling aan te geven. Maar het heeft geen zin om dat via langdurige wetgevingstrajecten te gaan regelen. Dus ja, ja. Ze, ze hebben er dus zo ook moeite mee om ja, dat uit te leggen. Waardoor die mensen het dus nog een beetje volhouden als je het dus uitlegt. is dat je met een beetje humor moet doen. Zo van.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 Plus ja. dat, je kan, dat je kan zeggen van, er zijn dus ne de Nederlandse waarden, die zijn dus superieur Maar eigenlijk is het gewoon een verzameling. Wat meestal door mensen gezegd wordt als je gevraagd wordt, wat is de moraal? Dat, dat zeggen ze, ja, dat is gewoon een middeling van de moraal in een bepaald territorium. Dat, ja. dat is de moraal. Ja, als je hier dan een heleboel boterhammers uh, krijgt, dan dat wordt poterrommers de... een typisch Nederlandse kernwaarde. <laughs> dat zijn de dan de normen en de... waarden. Ja, dan, hier dan, uh, <laughs> ook de... en dan moet je juist eigenlijk die, die Nederlanders gaan onderwijzen dat, oh. dat ze het niet meer van deze tijd zijn. En dan, dan moet je bij het beginplaats, moet je poterrommers gaan, gaan uh, de, onderwijzen.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 uh, en en dat, soort, uh, dat soort denken, dat is vrij vermoeiend hè? en het is ook, uh, het is ook uh, achterhaald. Maar ja, is dus blijken wel waar iemand met zijn hoofd zit. Nou, ja, je bent lekker er. Sorry? Als je niet op mij gewassen wil worden, dan blijf je lekker in bed liggen stinken. Bekijk het lekker? Ja, ja, ja. Nou ja. ja mag dat mag toch niet, hè? Ja, nee, dat mag dan weer niet. Nee, nee. Dan dat valt niet meer dan ook waarde. Maar ja, heb jij het over de vertelindex dan denk ik bij Ja, jou een... hey, maar dat is dan weer. Uh, dat is dan uiteindelijk weer een aanleiding voor uh, de manager om dat aan te grijpen. Uh, Gek, hoef je functioneren. Als je twee contacten hebt gehad, dan. Ja, dus, dus, uh, ja, vaak, ja, dat wel dienstbetrekking zijn. Dus is. eh. ga je het Ja, <laughs> <uiteraard>. ja <laughs> en vaak zijn uh, onze normen ook nog heel opportunistisch. Uh, ja, ja dus, uh, <laughs> typisch Nederlandse normen ja, en waarden. Ja, dat is eigenlijk twee dingen dat je dan slagen wordt. Ja, maar hard werken. Goeie baas. Ja. Ja, ja, ja. Maar gaan uh, ja, nog even snel verder. Want uh, typisch Nederlandse normen en waarden zijn misschien ook wel uh, boetes. Overal moet een boete. hoog uh, ook vooral. Hij zult boeten en uh, schuldig voeren. Uh, Recordboete voor uh, verhuur uh, Airbnb. Ja, een winnaar in Rotterdam heeft een boete van 297.000 euro gekregen. Ja. Hij, heeft binnen. Hij heeft het record gewestigd. Want de ja. huur van het appartementen ging niet volgens de regels. Ja, wat grappig is dat, dat deze wetgeving zo gedaan bedoeld is om te voorkomen dat, dat er woningen aan de woning woningvoorraad ontrokken worden. Maar deze uh, dingen die, die vervuurd zouden worden... Um, kijk, volgens Minnebo gaat het in dit geval niet om woningonttrekking, omdat het nooit woningen voor permanent te verhuur waren. De kamers in de band waren ooit afgelopen, jezus, zouden al sinds de jaren 80 tijdelijk worden verhuurd. Maar dan, dan doet de oorspronkelijke reden heel vaak die wetgeving wordt ingevoerd met een bepaald excuus. En dan ook al is dat helemaal niet van toepassing, dan worden de mensen toch gewoon uh, kaart beboet. Maar uh, ja, ze gaan er dus tegen in en uh, nu uh, uh, gaan ze het aanvechten en dan... Uh, we zijn er van overigens dat het legaal is, anders hadden deze kant nooit aangenomen, zegt Dirk Mindenbo van Airbnb. Nou ja, of dat, of dat ze gelijk gaan krijgen, weet ik niet. Maar ik vind het wel weer een uh, mooi voorbeeld uh, van het uh, uh, fenomeen dat ik dus net noemde. Ja, wat, wat ik ook zo apart vond, het kwam beeld naar meldingen van de buurbewoners die woonfraude vermoeden. ja, Dat, ja. <laughs> ja, dat, dat hoor altijd, ik had alleen de schuur in de tuin neergezet. Dan moet je dan zo'n heel plantje, plant voor aandienen. En dan uh, moet je bij de gemeente deponeren en dan moet, kunnen ze bezwaar tegenmaken, zeg maar. En nou had we dat schuurtje laten bouwen en het dak stond iets schuiner dan op de tekening was uh, vermeld, geloof ik.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 En er zit een omaatje die niks te doen heeft. Die zit dat de hele dag te tellen. Of je wel... Ja, 61. Nou, je door vier personen tegelijk. Ah, ja. Vier en een baby. Zo'n zo gevoel, zo ja. gevoel van macht wel eens. Ja, en je hebt natuurlijk ook uh, belanghebbenden. Hè? Dus uh, de eigenaar Ja, uh, natuurlijk. Dit is het prototype van een kaalhotel. Dus ja. wethouder, wethouder Lauwens. Ja. <lacht> en voor een deel. Uh, het, er wel sympathie voor opbrengen. Maar uh, ja, hij krijgt krijg je wel meer regelgeving en meer handhaving. Terwijl, ja, ik zat zo net te denken aan die prostituees. Zeg maar. die, hebben, die, die mogen nu, hè? je mag niet gewoon prostitutiebedrijven in Nederland. En dan betalen, ze, dan, betalen ze ook, uh, dan betalen ze ook belasting en weet ik veel wat. Maar ze moeten het niet in hun hoofd halen zeg maar, om op een gegeven moment te zeggen van ja... Maar er wordt ook gratis geneukt in Nederland, verdomme. En zonder... Uh, <lacht> hè, en, en, en zomaar uh, zonder enige professionele... Uh, <lacht> leiding. <lacht> ja, professionele leiding. De mensen weten gewoon niet wat te doen. <lacht> Weet je, de beetje, dat is altijd de taal uh, wat, wat erop en los wordt geslagen. Nou ja, met die Airbnb dan ook nog over belastingen en zo. Uh, die dan, um, hè, het, wo het wordt wel bewoond, maar er staat niemand op ingeschreven en dat soort dingen. Ja...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 De buurman 10.000 voor Airbnb. Dan zou ik gelijk zeggen: bedankt voor het geweldige idee, buurman. Uh, ik ga, dat ja, ga ik ook doen. <laughs> nee, hij ging zijn buurman ook aangeven, inderdaad. Oh, dus hij ging via, via de VVE ging ik proberen ja, een succes te verbieden dat. Dat tijdelijk verhuurd werd via de. Ja, en ook alles ging je altijd naar de gemeente toe om een toestemming te vragen. Hier, regeltjes oh. daarvoor. Dus een heel goede slaaf. Ja. ja, inderdaad. Een modelslaaf. Hier Die heeft een betere burgerschapsres uh, gehad. <tops> ja, <toch? laughs> die is wel goed door de, door de school klaargestookt. Goed de Borsamenslaaf. <laughs> Op de Partij voor de ook. Ja. De Nederlandse waarde van lekker je buren aangeven. Die moet even nog meer gedeeld worden. even de Godwin erin te geven dat die. Uh, uh, wat die hij nou? die? 6 die... is kwart Ja, 6-in-kwart. Helemaal uh, gesokkeerd, Een brief schreef naar, naar de vuren van... Nee, zijn wel heel erg. heel erg joden net opgepakt zijn... Dan worden meteen die huizen leger over de joden. <laughs> <laughs> ja, dat, dat zie je. probleem. Je weet je fout bezig met dat zelfs <laughs> de nazi's... verontwaardigd zijn. Ja, ja. Heel volwaardig. <laughs> <Ja. laughs> nou, ik hoor. Dit is wel even... lekker. <laughs> wat jullie <het> met jou <laughs> doen nou? <laughs> Goed, ja. nee, We gaan nog even verder. Uh, Schiphol... Ik weet niet hoe ik het bruggetje moet maken. De die komen aan via Schiphol. In die illegale hotels. Ja, ja, ja. ja. En Nederland is de eerste met uh, de schoenenscanner Ja, er wordt weer iets toegevoegd aan ja. het de, van de, ja Wat ik dan een beetje zie als uh, gaskamers in sp Zeg maar. Die, die, die, die gewoon een scanner waar je zo'n uh, ja, zo zo glazen kooi. waar je zo ingezet wordt met je armen omhoog en je schoenen uit. En uh, nah, ze, ze kunnen bijna gouden tanden eruit halen.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 Binnenkort kunnen ze ook bij jouw thuiskamers opmaken. Ja, hoogmaak, verstand, ja. Voor jou op ja. ja, Als je de kamer uit wil, staat er gewoon een scanner. Hoe je de deur uitgaat, is je de de is een scanner in. Ja, je moet er toch niet aan denken dat je ongescand ja, staat. Ja, hey, ik denk ook nog steeds dat het gaat gebeuren met die enkelbanden. Je ziet nou ook dat, uh, dat ze dan mensen die in plaats van uh, in de gevangenis geven, zo'n enkelband om. Hm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 Ja, die ging elke keer in zijn verlof verlof ging overval plegen. Ja, maar en die dat, had dat, ook gewoon een vuurwapen in de vangenis. Dat is al snel. Ja, dat ja, is ja. mooi. Ja, maar maar ik denk dat dat de reden is, zeg maar, een enkelband die enkelbander die overval pleegt, dat wordt de reden om te zeggen, ja, kijk, die enkelband werkt helemaal goed, want kijk, deze manier die pleegt overvallen er moet een eerstinaald in die, in die uh, enkelband komen. En ja, het gaat dan ook weer mis, want het is altijd veel meer succes bij de overheid. Dus, en dan moet hij eigenlijk om de hals komen, zeg ja, maar, zo gaat hij oprukken, denk ik. Die, ja, als je nog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 je moet niet zo'n kinder kunnen nemen. Misschien ja, is er daar een opslop voor. we worden te vrijgelaten door de overheid. En niet de overheid. De implementatie van de houderij laten laat aan de over. En daar wordt iemand begroet van: David van Gerp van de Stichting AAP. Het heeft te maken met die witte lijst. Hè? Dus dat de, je hebt nou een witte lijst. En de zwarte lijst. Het is wel heel racistisch. Witte staan de negers en op de witte staan de blanken. Kom op. Dat je dat je geen blijdijktijd behoudt. Geweldig. Een Siberische wolf. En dan gaat onder verzorging van een of een her. Oh ja, dit was het. Dit was Ja, ja. moet heel snel de deur uit. Het is inderdaad volgens mij een beetje een opzetje. in Zwitserland staat het bijvoorbeeld in de wedstrijd dat bepaalde dieren in koppeltjes gehouden moeten worden, zoals parkieten.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 Dan uh, komt de politie uh, op je af. Terwijl ik denk van ja, of, of je mag een dier opeten. en het is je eigendom. en dan mag je ermee doen wat je <laughs> wil. Hè. Dat is hoe ik er naar, de, de, naar kijk. Of een dier heeft rechten, maar dan mag je ze ook niet opeten, lijkt mij. En als ja. veehouder. Maar je mag je hond misschien ook wel opeten dan of zo. Volgens mij mag dat niet hoor. Letterlijk. <laughs> Nederland niet, nee, nee, nee. Dus China nee. wel, maar, uh, maar. Maar er is, staat er. Het al, valt altijd wel te regelen als je het natuurlijk echt graag wil. Maar.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 Ha, ha, ha, Wie had het ook gedacht dat dat wel zou werken? Want de sukkels zijn het ja, altijd, sukkel. de libertariërs ja. en zo. We moeten de overheid erbij halen. Dat is, uh, die gaat het uh, eens goed regelen. Hmm. Als je kijkt, dan meestal bij die zelfregulering, als het dan misgaat, dus samen en steeds, Dan gaat er bij eentje mis, weet je wel. Maar bij die, die duizend anderen gaat er niet mis. Nou, ja, dan hebben ze. Gaan ze echt een groot glas op die ene, weet We je wel. Verstok om de hond te slaan dan. <laughs> dan hè? Ja. Ja, het is ja, een ja. ouderwetse gedachte, staat hier ook, dat de overheid van, uh, om te denken dat de sector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 Dan ligt het dan niet aan dat politbureau? Nee, nee dan, uh, dan is er nog te veel zelfregulering in de sector. Want dat, uh, nu is er eigenlijk al aangegeven van de helft is goed geregeld, maar de andere helft moet nog komen. Dus het is altijd is er iets waar, wat nog moet komen, waar het op afgeschoven kan worden. Hm. En ze gaan natuurlijk ook een anonieme of een meldpunt oprichten. Ja. En ik denk dat er ook flinke boetes voor kunnen worden opgelegd. Sancties. Dus een... Aanmoedigingen bedoel je. Oh, ja, ja, sorry. ja, en je kunt uh, dan ook nog uh, hè, mensen waar uh, totaal niks mee aan de hand is, die kunnen ook nog verklikken. Nou. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, de bedoeling is goed, alleen de uitwerking is weer zeer kut. Dus, uh... Ja, dat vraagt me ook wel af of het goed is. Ja, natuurlijk, ze willen dat we lief zijn voor de beestjes. Nou, ja, dat willen ze niet maken. Ik weet zeker dat het overheid niks uitmaakt of jij lief bent voor de beestjes. Want ze... Ja, ik denk dat op Stichting Aap en zo. Ze hebben F-16 oh, ja. die schapenkudders bombarderen in F-16. Uh, ik bedoelde op Stichting Aap en die andere... Ja, maar zelfs daar geloof ik niet van. Dat worden ook wel de milieugroepen, zeg maar, die dan lobbyen bij de overheid. Nou ja, die, die milieugroepen die geven om het milieu. Want ze staan altijd bij celter maar nooit bij het pentagon. En dus, ze geven niet echt om het milieu. Ze geven uh, om meer... Ze willen uh, meer macht bij de overheid hebben. Dat is wat. Ja, en laten zien hoe goed ze zijn. Hoe, ja, uh, virtue signaling. Hoe, uh, ja. We daarom geven. Ja, ik ja, nou ja, bedoel, uh, in ieder geval wat ik wilde zeggen is vanaf de... Uh,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 Ja, sowieso een maatschappij waarin, de, waarin alle relaties vrijwillig zijn en geweld niet helemaal in wordt geprezen. Daar zal ook, ja, zullen ja. ook dieren beter behandeld worden. We ja, hebben echt hele rijke mensen die dan, uh, ja, die, die hebben een hondenkapper en een hondpsychiater <laughs> Inderdaad. Een datingsite voor, voor honden. en uh, laten <laughs> wel zien dat mensen helemaal helemaal gek ja, zijn. Gewoon. We hebben zelfs een modeontwerpersronde. Dus, uh, ja, Mode-show-ronde. Die Louis Theroux, die ging hier zijn Amerikaanse familie. Dat was het hele gezin aan de antidepressiva. Behalve één dochter, maar inclusief de hond. Arme hond. Ja, dat is dolgelukkig met die pillen. Ik dacht dat je ervoor wil afbouwen met die pillen en dan wordt het de hel. Afkik Nee, goed. Dan gaan we even naar het Griekse drama. Ja, nieuwe Griekse drama. opvolger voor de Oedipus. Ja.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 Ja, en wat dan de on is, hè, volgens de IMF? Want dat vind ik dan. Want dat eigenlijk zeggen ze ja, het worden daar kunnen ze niet meer terugbetalen. Dus, want hoe gaan we het oplossen? Ze moeten maar een deel kwijtgescholden krijgen. Daarvan, ja. ja, dus dat is eigenlijk uh, wat je, dat er gebeurt, namelijk dat de mensen hun geld niet terugkrijgen. of de organisatie die dat hebben uitgeleend. Dat ga je dan inzetten als oplossing uh, voor dit probleem. Dus we het al gewoon zeggen: van nou, reden ja, krijgen krijgt het niet terug. Maar dit is gewoon een kwestie van tijd voordat dit weer. Uh, uh, voordat het weer uit de hand loopt. Ja, het is natuurlijk ook uh, het, waar het hele probleem waar ze mee zitten is dat als je dat als je zegt nou oké okay, Griekenland is een kleine economie uh, laat mijn euro wel een hit en de, en de westerse banken die er allemaal in hebben belegd en die Yankee's Jagers die ons geld er allemaal in hebben gezet die zijn erbij uh, en dat zijn ze eigenlijk al nu maar formeel ja, ja. nog niet. Daarmee zijn de spaartegoeden op de Nederlandse banken en de uh, Duitse banken zo, die zijn dan weinig waard. Maar het gevaar is denk ik, waar ze heel erg mee zitten, is dat daar een signaal, als je maar too big, too veel die schulden je wel kwijtgeschopt, dan krijg je natuurlijk dat Italië next, Spanje next, dan uh, is het wel het einde van de euro en het die wel aan. Ja. Dat, eh, daarom de IMF zal het verder resten, maar ik denk dat ja, de Europese partijen, wel, ja, als, we dat, als we die kant op willen, iedereen kwijtschelding. Eh, of ze gaan net zoveel zorgen dat ze het gegarandeerd kwijtschelding krijgen. Ja, wat ik ook las een ander gerelateerd artikel is uh, dat er dus uh, weer in waren in Athene omdat ze het hadden om uh, iets te buinigen. In dit geval van straat of zo, of in ieder geval iets in de uh, gator. Dus als je maar de kleinste beetje probeert te bezuinigen of, of uh, zelfs het niet probeert te tegenhouden... Dan zijn uh, ze de straat op. En uh, uh, die premier had al beloofd niet te bezuinigen. Bepaalde dingen bezuinigen, waarbij bezuinigen dan in veel gevallen niet echt, bezuinigen, maar belastingverhoging. Ja. En, uh, ze, ze, zeg maar, hij heeft maar een derde doorgevoerd. En, en, en uh, hij wordt nogal weer uitgekost en hij gaat de verkiezingen verliezen. Daarom als hij het hele pakket had doorgevoerd, wat uh, dergelijke dan wilde. Maar ja, het is gewoon een. Uh, het, dat komt gewoon niet meer. Dat lijkt me duidelijk. dat ziet iedereen ook wel. Alleen uh, ja, dat wordt niet hardop uitgesproken en er wordt ook niet naar gehandeld.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 dat komt vol en dat zou natuurlijk wel werken, maar dat wil, uh, dat wil men niet. Ik ken een Griek die in Nederland woont en die, uh, die was ook oh, een anarchist en die, uh, ja, het was zo'n linkse anarchist zijn, maar ja, redelijk wel door uh, voor in de stil zat, want uh, hij had dan zijn moeder heeft dan een huisje in het land en is hij dan ook voor een gedeelte. Maar de belastingen, onroerend goedbelastingen, zijn zo hoog opgevoerd daar nou, niet meer dekt. Dus er, hij moet daar gewoon een keer geld bij leggen om de belasting te kunnen betalen.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 ja, als, als je met zo'n eindproduct komt, dat je de belasting zo hoog is dat je, geen, dat je huur het niet uh, trekt. Ik ga binnenkort op vakantie naar Griekenland. <laughs> ik, zat, ik zat te kijken naar die prijzen, maar het is, uh, waren bijna gewoon Nederlandse prijzen. Echt omhoog ja, gekomen. Ja. Dus, uh, de, de btw is ook heel erg hoog, dacht ik. Ja. Maar we blijven nog heel even in de EU. Uh, het is had al een beetje een aanzetje gemaakt naar de EU. Uh, plan vanuit Brussel. En dit wordt de oplossing, jongens. Een eten. Of in dit geval trouwens weer. Een paar omhoog die rechterhand en een uh, heil naar de vlag. Uh. Dat is altijd het, het verhaal met die bankiers. Als het dan heel misgaat, dan zeggen ze altijd... Uh... Uh, er moet gezworen worden. Dus ik kan wel altijd met een non-oplossing. Ze dus gaan nooit het geweldmonopolie weghalen. De aidsfeer. En eigenlijk kan je, bij, kan je bijna zeker zijn dat als je bij iemand naar een bedrijf toe gaat, naar een instelling, je hebt daar iets nodig. ...ja, uh, je hoeft je geen zorgen te maken... ...want ik heb een eten, ...dan weet je gegarandeerd ja, dat, dat het cool is. Die eten is er niet voor niks gekomen. Ja, dat, dat, dan dan moeten we dus missen. proberen als je beloften gaat doen... ...dat ze dan zeggen van... ...ja, we komen kontraatjes ...weet je, we, ik kan eens ook een eten als ja, Als ik nou een eet als weer, is dat ook goed. <laughs> ik denk dat dat mis is, want die tusk die dan... Nog gezien, een aantal bedreigingen van buitenaf komen die op de EU. Dus het is natuurlijk niet van Binnen, binnen is het Nee, goed. nee. Maar nee. Dit, is, dit is: wat is het? Brexit. En het, nee, het is de islamisten. Ja, en, en Trump. Ja, Trump. Dat Tusk ook die dat zei. Okay. Dat Trump en, en Poetin. Dat was het al het gevaar. En nu gaat ze de daar wat aan door. Een verklaring te ondersteunen. En dan denk je eerst van. Dat de lidstaat trouwens weer aan de EU. Maar dan gaat het toch uiteindelijk worden het dan de volgende zin. De leiders moeten trouwens weer aan het Europese project. En de plannen voor de komende. Dus het is een meerjarenplan de Unie. Het ja. is een ambitieuze visie. Over hoe we de eenheid en politiek consolideren. bereiken. Maar ja, die, dat, die ambitieuze visie. Dat uh, ooit wou de EU ook de meest economische economie ter wereld worden. 2010 of zo. En heel stil. En uh, ja, he? daar heb wel wat van gehoord. Oh. <laughs> ook gek. <laughs> en dat is ook al, Rutte is de opmerking. Is ook wel apart. Rutte ging akkoord met het opstellen van deze... Eten omdat hij wil niet dat, uh, dat de EU na de brexit nog verder uiteenvalt. De handtekeningen in de sessie gaat dat gestellig. Dat is niet ja. in ons belang. Toch heeft hij zijn bedenkingen bij een sterker eurobrand. Je moet natuurlijk ook wel euroceptici uh, naar de kaars leden. Ja. Stop met het droom bij zijn collega's op. Soms denk ik dat hij net zo goed tegen de maan kan <laughs> Maar, maar <laughs> dat hebben de, kiezers, de kiezers hebben dat al lang. De, met die referenda bijvoorbeeld. Want ook het idee dat ze soms net zo goed tegen de maan. Dan uh, luistert hij ook niet naar ja. Ja, de. dezelfde situatie ten opzichte van Brussel.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 ja. Ja, al, al die gasten, die, uh, al, uh, oh, net zo, zo, al die die worden er allemaal uitgegooid. Zeg maar. Dus de, straks kan je zeggen: Merkel wil ook de Europese samenwerking verstevigen. Het, het is alleen omdat zij er nog zit, omdat er nog meer geweest zijn daar. Staat zij er zo voor? Uh, ja, de leidingen waren wel dat ze, dat ze uh, verlies stond. Ja. Ik denk persoonlijk, als straks in Frankrijk uh, Le Pen wint, wat best wel zou kunnen, dan is het echt al in de oefening voor de, voor, in ieder geval voor de euro, maar misschien ook wel voor de EU. Ja, maar dan voelen, voelen mensen het ook veel meer gelegitimeerd om. Ja. Uh, want dat, want die, waar dat op hangt in Duitsland, dat ze dit hm. nog allemaal trekken, deze vernederingen, dat gevoel vanuit Tweede Wereldoorlog. Ik ja. denk, als, uh, als het is van, uh, nou ja, als de Fransen nou zelf de hoop hebben opgegeven, dan kunnen wij het ook wel loslaten. Ik bedoel, de Duitsers zijn er toch al ingegooid met uh, vanuit. Jullie krijgen de hereniging, maar ja. dan moet je wel aan de euro doen. Uh, en verder bezig. Ja, Europees...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 Maar de... noemen ze dat, toch? Ja, ja, ja, daarna is er ook nog een carrière voor je. Een EU-politici lopen massaal over naar uh, lobbybedrijven. Ja, ja. Nou, ik denk dat... De... Ook in de VS is het een draaideurbeleid. Je gaat gewoon je beloning binnenhalen bij een lobbybedrijf. Ik denk dat het dankelijk is van hoe lang die acht wordt macht te hebben. En als het natuurlijk gaat vallen, dan gaat het net zoals met de Clinton Foundation. Dan uh, lobbyisten gelijk al hun portemonnee natuurlijk. Daar lobby ze niet voor. Nee, dat, dat is niet, <laughs> het maar was niet sexy, dus blijkbaar. Nee, het was niet echt liefdadigheid. Echte het ging wel omdat ze nog uh, net wilden en dat, uh, dat ze de wetten doorheen kwamen. Uh, de, wat ze dan de, banen, de banencarousel noemen, met de bijvoorbeeld gigant Google. Dus, ja, nee, de revolving door. De hele politie, die gaan dan bij Google werken om natuurlijk enorme boetes op te leggen aan Google om er geld bij Google te halen of wat.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 Ja. En dus die, uh, er zit een hele scheve ja als Google dit zeg maar die boetes, ja dan krijgen we eindelijk uh, je Yahoo of zo of uh, je Facebook of zo. Of, uh, hm?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 de overheid heeft natuurlijk op een gegeven moment een belang bij. Um, Omdat uh, dat goud gaat in die financiële crisis en zo. Dat dan uh, die bedrijven die krijgen megaboetes. Uh, maar ja, dat betekent alleen maar dat, dat de overheid daar miljarden aan verdient. En als ze het weer doen, dat ze de overheid weer miljarden inhaalt. Dus ja, hoe is ja. dat precies... Uh, ja, en dan gaan ze ook mensen om, die moeten allemaal uitkering hebben. Zeg maar. dus dat is altijd ook weer... Ja. ja hij al hier, dat, uh, dan is er zo'n een of ander club weer Die komt uit het, uh, het nieuws zetten, zetten. Transparency International.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 Uh, ...gewoon hun salaris doorbetaald kregen. <laughs> en da en ja. dan gingen ze alsnog naar het bedrijf inderdaad. is dat uh, ja. die miljardenboete naar Google? Uh, was dat niet gewoon een signaal van... ...hé, hey, jullie moeten meer factures voor lobbyisten hebben? Dat ja, kan, kan ook. Dan nog een keer beboeten. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ja dus kunnen al die EU-figaars... ...die, die, uh, die dan uh, doorstroom naar Google. Uh, Apple, Apple hebben ze natuurlijk ook voor 14,5 miljard genaaid. Uh, het kan verschillende effecten hebben. Het kan zijn van... ...hé, hey, uh, schuif ons eens wat van jullie geld toe. Uh, het kan ook zijn dat, uh, ja, dat ze gewoon het geld nodig hebben. Uh, het kan ook zijn van, uh, ja, uh, we willen de nieuwsstroom beïnvloeden. Of, of, of officiaal, van neem ze wat lobbyisten uh, of sturen ze wat lobbyisten naar nou, Ja, oh, dat kan ook. Ja, dan ook. En uh, je krijgt natuurlijk. Ik hoorde nu dat Volkswagen. die hebben 20 miljard neergeteld in de MK als voor die Shumel software. En uh, nou begreep ik dat die een fabriek gaan openen of in Rusland. Oh. Ik, denk dat, ik denk dat die ook hun. hun uh, ja, aan het spreiden zijn over verschillende jurisdicties. Ja, ja. Die zullen vast denken: van, uh, dit, dit kan gewoon helemaal uit de hand lopen. En je kan er toch niks tegen doen betalen wat ze willen hebben. Mm. Dus uh, ja, misschien is het wel handig om ook uh, bij een poetje te hebben staan of zo. Of uh, ja, een beetje verspreid over de aarde. Je eventueel nog afscheid kan nemen van een bepaald gebied. Hè. Ja, en als je één wint, kan je, als je dreigen ergens met boetes. Dan kan je ook zeggen: hé, hey, luisteren, we hebben nu we ja. vijf, we hebben vijf vestigingen hier. Uh, als jullie uh, dit doorzetten, gaan we weg. Ja, je enige vestiging hebt, dan kan je niet zeggen van we gaan verhuizen, want dan, weet je, dan moet je dat allemaal nog opzetten. Dus dat is een relatie dan. Ja, inderdaad. Nou, met zo'n 20 miljard boete kan je zeggen van oké, okay, wie heft die boete? Amerikaanse overheid. wat hebben we daar voor fabrieken zitten, drie fabrieken? Oh, die, die gaan dan dicht. Dan gaan we het dreigende mensen en, weggeven, natuurlijk. Ja, dan, dan gaan we die verplaatsen naar, naar weet ik veel, Rusland toe of zo. Daar al wat op staan, dan is ja, dat is geloofwaardig. Ja. Ja. Ja. Maar we hebben nog een Europees berichtje: uh, het Europees Parlement weigert controle van uh, bureaukosten. Ja, dat uh, moet natuurlijk niet gecontroleerd worden wat ze allemaal uh, het geven. een balpennen. Daar niet over zou gaan, hè? Ik weet of het bureau het zo uit Ikea komt of ergens anders vandaan. Het zijn er balpennen, nietjes en paperclips. Voor bij 4.320 euro in handen <laughs> Maar zijn dan gouden balpennen of zo. Gouden paperclips. ja kost twee die dan even een pijp zetten terwijl ze achter het bureau zitten te werken. Je heeft ook geen bonnetjes op te sturen of niks. Okay. Als een uh, euro-parantie. Cocaïne natuurlijk hè. Ja, daar is dus geen rollen over. Dus dat krijg je nooit te zien. Maar waar dat naast naartoe gaat. Ja, dat, maar dat is volgens mij ook het hele, de bedoeling, hè? Dat we gewoon uh, een soort verkapte uh, bonus op je, op je salaris Ja. Want krijg krijgen dan 8000 euro een normale vergoeding en dan 4000 euro aankostenvergoeding. En dan nog een aantal andere vergoedingen. 300 euro per dag als we komen vergaderen. En, uh, en uh, dan heb je toch ook, uh, je hebt een filmpje gehad uh, op Dumpert. Van, net weet je, Daniel van der. Nog wat? Van de stoep? Dat ze, dat ze daarin gaan, dat hij even geen rondleiden En als je hier ze allemaal aan het eind van de dag komen... ze ze binnen snijden want dan krijgen ze niet ja. 300 euro. En dat <laughs> ja. als was ze helemaal niks hebben ze hebben, ja, dat ze ja, ze hebben door, een op bij zich om te stappen al ja. ja, precies. Dan gaan ze meteen weer door. Hm. Ja, dat, ja, ja, moet je dat, wel dat zeggen, kan van... je nog andere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 Want dit soort, dit soort artikelen geven gewoon aan dat je artikelen over seksueel misbruik van de katholieke kerk. dat is ook niet van gisteren. Eh, maar dat komt nou naar boven zetten. gewoon omdat de kwijt, denk ik, voor een gedeelte. Dat ze zijn de macht kwijt omdat ze gewoon ja, de media. Niet, de informatie niet meer controleren. hadden ze de kansel en de Bijbel in het Latijn en het woord. En, uh, ze controleren de, het morele En wie het morele verhaal controleert, gewoon de, de, onder de media en alles. Dus het is ook misschien dat, die, dat journalisten het feit dat die dit durft te plaatsen. Geef ze aan dat ze niet bang zijn voor de mensen die daar het macht hebben. Die kan me toch niks maken. Ja. In Nederland zijn die journalisten en die politici volgens mij allemaal een beetje buddy-buddy. Dat die gaan is niet meer zo. Uh, dat is ook niet meer zo. Ook bij Prins kinderen. Dat komt pas na het komt op naar buiten, zeg maar. Dat soort. Uh, nee, nou, over Nederlandse politicus zal je nooit erbij eigenlijk. Ja, heel zelden maar... En als je er wel in hoort, dan is het dat hij het heeft gedaan, wordt door die weggewerkt. Denk nou, ik dan. Of ja, is het is de PVV. Dan zit er een mes in zijn rug. <laughs> ja, of het is de PVV. Er, dat hij ergens een briefbus ja. heeft gepist of zo. Ja. Volgens mij, als ze erachter komen, dat is gepist. Uh, komt dat niet in de krant hoor. Ja, misschien de Telegraaf. Ja, het is van er een redelijke fondatie van PvdA. Dat hebben we eerder een uitzending over gehad. Dat er ons opviel dat als er in PvdA iemand iets verkeerd deed. was, dat die, die dakloze krantenraaier, ja, zeg maar. Ja, erg. Zeg. Of de, de, de ponyplugraaier heb je ook nog <laughs> gehad. En, en, uh, een hele waslijst van schandalen bij de PvdA. En dat, ja, dan deed men een heel moeilijk over iedereen erover. Maar bij de VVD heb je ook net zoveel schandalen. Ja, en die mensen blijven gewoon zitten. Ik geloof alleen die. Uh, die van Rij, weet je wel, die... Ja, maar die maakte uh, het geloof ik een... ook wel heel erg bond. Jos. <laughs> Jos van Rij, ja. Maar dan voor de rest kunnen ze allemaal blijven zitten. Je had zelfs de ondernemermepper. <laughs> <Bij de> v... <laughs> Zo'n zo wethouder die een ondernemer in elkaar had geslagen... kon gewoon blijven zitten. Ja. De VVD'ers komen er gewoon... Is dat mee die ex-politieagent, of niet? Dat, nee, nee, nee. Ja, ik weet het niet. Dat is een wethouder die dat ondernemer neemt. Ja, was dronken ja. geloof ik of zo. Ja. Maar is het echt bij de VVD? Dan kan je echt als maken. en Dan kom je er redelijk makkelijk mee weg. Mm -hmm. nou, het, is ook een, het is ook een teken van macht, denk ik. Dat je zin krijgt van ja, deze mensen die, die kunnen gewoon even s ochtends binnenkomen. Een handtekeningetje en handtekeningetjes uh, en 300 euro van mij opstrijken eigenlijk. Mm. Zonder dat ik daar wat tegen kan doen. Dat geeft ook aan dat dat soort mensen macht hebben, zeg maar. Want uh, leuk. En, dat dat ooit... van, wat ga je doen dan? Ja, wat ga je dan doen inderdaad. Ja. Ik heb ooit zo'n video, video van dat Europarlement. Dan zie je dat ze daar staan te wachten. En dan gaan ze iedereen filmen. En sommigen die rennen dan met schaam naar de lift. Oh, shit. Ja, ze worden agressief ook. Ja, ja, ja. Vind, inderdaad. En ja, dat postte toen bij Mollinger in een forum van, uh, ja, dit, dit is part of the abuse. Dus dit is gewoon, ja, dit is onderdeel van het misbruik eigenlijk. Ja, toen dachten we, ja, dat is ook een manier om ernaar te kijken, ja. dat, uh, het, het is hun macht. Uh, zij kunnen ja. het gewoon maken. Hè. Dus dat, denk je ook dat ze dat expres doen dan? Nou, uh, ja, uh, ik geloof niet. We werken allemaal volgens mij op instinct, oh. expres. Hè. Dat nou, ja, ze hebben gewoon een gevoel voor hoe je, hoe je macht haalt en hoe je...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 En dan ga ik roepen van, kijk eens hoe goed ik ben, want ik pak die 300 euro niet. En dan kan ik ja. meer scoren en meer macht vergaren. Dan lig je eruit bij je compagnen natuurlijk, die ah, je verhalen ja, dat hebben. Betreft, en ik ja. denk dat dat erger is dan, die, die maakt geen bal uit eigenlijk. Nee, maar dat niet. Maar die, ja. moet... die mag ook meer, maar dan uh, omdat je je uitgepest. Ja, je moet daar netwerkjes bouwen en, en dan is protzerigheid is denk ik belangrijk dat jij... Ja. Uh, yeah als je van dat geld twee adjudanten aanneemt of lijfwacht of zo, die heet het om je heen dat straalt macht uit, want dan willen mensen jou dood hebben nou ja, heel dat duidelijk duidelijk belangrijk. Ja, dan ben je belangrijk en dat, dan, dat trekt vanzelf ja, mensen aan die die, die, die die heel sneus voor macht hebben dat ruur, daar moet ik me mee alignen uh, ja. nou ja, wat doen we eraan helemaal niks uh, ja, een beetje, overzei, een beetje over zeiken de pot <laughs> ja, in de... analyseren tot je er bij neer wordt. Ja, en, en dokter.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 ja. ja, en in ieder geval, nou, het, ja, het wordt toch iets en zo, maar het is ook. Dan kan je iemand die ging de andere stoppen, want die had hij ergens op de marktplaats gezien. Zo, nou, dan ging die met 8000 euro de grens over. Ja, hij wordt er rouw. 8000 dollar, dat is uh, waarschijnlijk drugsgeld. Wop, heb ingeleverd. Als ja. ze ervoor denken dat dat misschien drugsgeld is, dan is het al uh, afgelopen. Ja, en daarvoor bewezen te worden. Je hoeft ook niet zelfs zelf aangeklaagd te worden. Dus het is nog niet eens nodig dat ze jou ergens van officieel beschuldigen. Nee. En uh, ja, je kan het ook niet zomaar terugkrijgen. Dan moet je door allerlei dingen voor doen. En wat uh, ook uh, gebeurt is dat ze die uh, ruiken. Of ze veilen het. En dan gebruiken ze het voor de politie, zeg maar, voor het bedet. Ja. <laughs> ze gebruiken gewoon die uh, spullen zelf. Dus als jij dan bijvoorbeeld in een mooie dikke auto rondrijdt. En uh, uh, jij kan niet aantonen waar die vandaan komt. Dan pikken ze gewoon die auto in en dan gaan ze daar rondrijden, dan is het gewoon een politieauto. En soms, nou, sommige van die departementen zijn ook echt van afhankelijk. die krijgen dan natuurlijk steeds minder geld. Naarmate ze meer spullen stelen, gewoon direct krijgen ze het van de federale overheid. En die worden daarvan afhankelijk. En het is natuurlijk ook nog zo dat het dan, ja, ga jij een moord oplossen, wat alleen maar geld kost, ga jij even een paar van die dealertjes van de dus stelen en uh, wat geld oplevert. ja. Dealers zijn. Die kunnen ja. ook gewoon hardwerkende ondernemers ja, zijn. En komt dat bij Er ja. dus zijn dealers ook <laughs> ook die dus zo. Er zijn ook gewoon hardwerkende ja, wow. ondernemers. Okay, wow. bedoel, je, je hebt gewoon een uh, bouwbedrijf. Je hebt gewoon een bouwbedrijf en bent loodgieter of wat dan ook. Je hebt goed geboerd en je rijdt lekker in je. Ik ben echt veel je shiftverlet rond. En De politie zegt: Hé jij drugsdealer, ik pak je shiftverlet. Ik Ja. het ik heb een bedrijf. Ik kom van dat moet er. De politie schijt aan. Nee, die zegt: hey, je bent een drugsdealer. Wij denken, jou ja, oh, je hebt een drugsdealer, pak gewoon je 7 let af. Nee, maar bij iemand ja. die een, een wit inkomen heeft, dat is dat moeilijker, omdat die kan aantonen van, het komt daar vandaan. Nou ja, er was dus een advocaat ja. die daar wat van zei. zei. Als je echt een dealer, en dat is echt zwart geld, dan ben je helemaal een makkelijk doelwit. Omdat je dan helemaal niks kan aantonen. Dus dat ben je dan makkelijker. Zo bedoel ik het eigenlijk. makkelijker op zwart werkt als je een nanny bent daar, of je werkt naar een huishouden tuinman. Er zijn zaken bekend waarbij gewoon... Uh, ...waar was in en Inslag was en gewoon niet even brood. Ja, waar zit niet natuurlijk bij zitten? Dat is het. Ja, ook waar jij ja, kan aantrekken. Zelfs als je het niet bij laat zitten, want daar gaat het hele verhaal over. Dus het is een advocaat die wat van zei. En Trump zei dus: fuck you. Ja, mm. Niet letterlijk, maar het zou misschien mm -hmm. wel letterlijk kunnen zijn. Maar, uh, mm. die komt ja, daar het is ook zo: heb ik wel eens begrepen dat als ze bijvoorbeeld uh, het is een drugdealer is en heeft een hark gekocht voor een uh, drugstuitje bij een tuincentrum. Dan is dat tuincentrum dat is medeplichtig aan de drugshandel.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 Ja, ja. de dubbele standaard is dus ja. scheef. Ja. En dit soort dingen zijn ja. trouwens in Nederland ook al uh, ingevoerd. Hier in Rotterdam, ja. maar heb ik het gelezen dat er iemand met 5.000 uh, euro, geloof ik, was het... ...contant rondreed. En dan word je gewoon anders van, ja, waar komt er geld vandaan? En als je dat niet een goed verhaal hebt, neemt ze het gewoon maar terugkrijgen... ...maar dan moet je het dus gewoon aantonen. Laat het, het aankomt. Zoals in dat Nederland is dat terugkrijgen al helemaal. Dat moeilijk. is zo. Dan is het verdwenen. Ja, dat kan. Ja, uh, ik, nee, maar, dat zijn, ik, ik, ik lees die dingen bijna wekelijks. Uh, zie ik ze wel eens voorbij komen hoor. De politie uh, in de trein bij het controleren van de identiteitsbewijzen een rugzak aantrof met 100.000 euro erin. Ja, ja, je bent het gewoon kwijt. Wel? Hmm. Of mensen de, bij controle op de weg, die hebt veel geld in je auto liggen. Nou, dat, is ja, misschien... dat is ook weer gerelateerd aan de War on cash trouwens. Maar misschien kunnen we daar een andere keer wat uitgebreid over. Ja, maar er zijn mensen die dus met veel cash rondreizen, bijvoorbeeld Vonderlaar. Ja, ja. Die gaan gewoon, daar wordt alles nog contant betaald. Dat is gewoon een traditie daar, ik weet niet waarom. Maar, hmm. ja. ja, dat, dat wil de overheid eigenlijk niet zeg. Daar is te weinig controle op. Ja, ja.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 omdat hij gewoon niet uh, gelijk wordt. Uh, hij wordt gewoon niet, uh, nou ja, gelijk. De ene helft vindt hem niet leuk en de andere helft wel. Ik bedoel, ja, bedoel, daar komt Nee, maar op. zelfs niet in een Republikeinse partij, zeg maar. Ja, establishment vindt hem niet leuk, ja. maar die lopen nu als schot om te zachten, helemaal. Ja, dus nou ja, maar ja, dat is, die blijft er niet zo, zo diep leuk zat hij, hij is iemand wel die helemaal niet uit het lobbyistische wieg, net zoals Pim Fortuyn, een beetje. Hij is niet, hij is niet ja. voorgekozen. En dat, dat, daarom heeft de stemmer dan denk ik uh, omhoog gelanceerd. Gewoon om eens te, te kijken hoe dat gaat. Uh. En ja, dat, ja. Uh, je, je ziet dat iedereen hem haat eigenlijk. En, uh, ik moet zeggen, dat, dat vind ik wel leuk aan hem.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 Jawel, maar goed, hè, dan... het um... verschilt ja, dus een loverboy en een echte uh, brute pin. Ja, ja. Ja. maar... Weet je, dus... Uh, yeah, en dan wordt ook uh, dan in de media inderdaad een koppeling gemaakt naar Nederland. Van welke kant gaan wij dan op? Zelfde kant. Want... Nou dan, uh, yeah, in deze uitzending kan dan ook voor uh, zelfs in de klas uh, moeten dan... Uh,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 Zo'n soort plaatje van hoe het zou kunnen staan. Hij zei, nou, las ik dan ook dat er artikel 120 in de grondwet. Ja, is er, dan 120? Gaat er echt, Zijn er zoveel artikelen in de grondwet? Klaarblijkelijk. Ja, ja, gaat er dan echt over van. Uh, dat de rechter uh, mag, niet, mag niet eens aan de grondwet uh, toetsen. Waardoor, uh, waardoor in uh, bepaalde zaken, zeg maar. Uh,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 Allemaal met argumenten, weet je wel. Terrorisme, weet ik veel wat. Camera's en... overal. Dat is ook camera's ondenkbaar. overal, ja. uh, uh, uh, Mensen uh, moeten worden gevolgd. Geld moet worden gevolgd. Uh, er moet worden bijgehouden wanneer je werkt. Uh, wanneer je vrije tijd hebt. Uh, allemaal, uh, allemaal voor jouw veiligheid...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 Waarna je er weer 12 miljard belasting in kukelt. Dat, uh, dat is zeg maar een Nederlandse norm en waarde die jij uh, probeert. Dus dan dus, er... dus moet je dat hele schizofreen uitleggen. Uh, leggen. Van voor de een <laughs> is het dus inderdaad zo dat je niet mag liegen. En voor, voor de, de regels. Het... Ja. En voor de ander is het noodzakelijk <laughs> dat, dat je liegt. <laughs> ja. 17 miljard was het. Ja, ja omdat, uh, omdat nou ja bij Mark Rutte is het dus ook zo. Als hij soms als hij niet zou liegen...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 Tussen de mensen waar het over gaat. Ik heb minder problemen met moslims of nieuwkomers. Eh, anderen heb ik blijkbaar meer problemen mee. Nou, laat ze het lekker uitzoeken. Eh, en ondertussen heb ik wel eh, lol eh, met eh, nieuwkomers. En eh, goede gesprekken en weet ik veel wat. En, eh, en zeg maar, zijdelings, underground, dan. Eh,